7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Lommel in Vlaanderen wordt een speciale dienst gehouden voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. En in Lommel, bij de Sint-Jozefkerk, staat verslaggever Karin Alberts. Karin is al druk daar. Het is ontzettend druk, uh, Jan, want uh, de kerk is vol en in de kerk zitten zo'n uh, 300 mensen. Er zijn zo'n 300 plaatsen, maar ook het plein daarvoor, daar waren zo'n 350 stoelen neergezet. Nou, die waren al om half zeven gevuld en de rest van het plein, ja, de mensen die staan echt te drommen om erbij te kunnen. En daarbuiten ook nog een heleboel cameraploegen en fotografen en andere mensen van de media. Maar er zijn ontzettend veel belangstellenden voor uh, deze bijeenkomst. Ja, hoe is de sfeer? Ja, bedrukt, uh, verdrietig. Uh, ja, je ziet, uh, uh, net hoorde ik een meisje hartverscheurend huilen. De verbinding met Lommel is op dit moment weg. Het is daar druk met alle verbindingen. Ik weet niet of het nog lukt om Karen nog te pakken te krijgen. Of wij Lommel nog kunnen bereiken. Karen we zijn je kwijt. Nou, vanavond dus in die kerk in uh, Lommel. De waken ter herdenking van de mensen die bij dat busongeluk in Zwitserland om het leven zijn gekomen. Ander nieuws, werkgevers en vakbonden in de schoonmaakbranche... gaan weer om tafel zitten om te praten over een nieuwe CAO. Werkgevers hebben de bonden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. En de bonden hebben die uitnodiging geaccepteerd. Maar ze wijzen erop dat ze nog geen nieuwe concrete toezeggingen... van de werkgevers hebben gekregen. Op Nederlandse universiteiten verdwijnen de komende jaren zo'n 30 taal- en cultuurstudies, schrijft NRC Handelsblad. De studies hebben te kampen met bezuinigingen en een afnemend aantal studenten. Volgens de krant worden bij vrijwel alle universiteiten opleidingen geschrapt. Bij de Universiteit van Amsterdam verdwijnt bijvoorbeeld de studie Roemeens. En de Universiteit Utrecht schrapt de opleiding Portugees. In de Zuid-Franse stad Montauban zijn drie militairen doodgeschoten... terwijl ze aan het pinnen waren. Ze werden beschoten bij een geldautomaat in het centrum van Montauban. De militairen waren gelegerd in een kazerne in de buurt. De dader gingen vandoor op een scooter. Over zijn motief is niets bekend. Dan nog het weer vanavond en vannacht. Helder, minima rond 5 graden met plaatselijk kans op mist. Morgen redelijk wat zon en het wordt 11 tot 19 graden. AMB ja, verkeersinformatie Het is bijna gedaan met de avondspits, maar nog niet op de A4... want daar staat het nog behoorlijk vast van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwoudendorp, 7 kilometer. Op de a 58 Preda Breda-Bergen-op-Zoom gebeurde een ongeluk bij Bergen-op-Zoom. De weg is vrij, maar er staat nog wel 4 kilometer file. Helaas is de weg nog niet vrij op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee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 Macro, partner voor ondernemend Nederland. Tienduizenden vrouwen hebben ze, maar hoe veilig zijn ze eigenlijk? Borstimplantaten. We lopen absoluut gevaar. Borsten als tikkende tijdbommen. Dat dat uit mijn lijf kwam, dat vond ik zo erg. Vanavond om vijf over negen in de vijfde dag. Op Nederland 2.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 De komende jaren zorgen we dat Nederland in beweging blijft. Ontdek hoe op adloncardies.nl. Daar vinden we onze mobiliteitsoplossingen. Zoals autotreincombinaties, flexwerken en onze duurzame autoregeling. Stap in. Adloncardies. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl. Bekijk ons verhaal op adloncardies.nl Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, NOS Langs de Lijn tot 11 uur topvoetbal op Radio 1. Gaan de drie clubs naar de kwartfinales van de Europa League. Die vraagt wordt vanavond beantwoord. Om 5 over 9 verdedigt Twente bij Schalke 04 en 1-0 voorsprong. Maar we gaan eerst naar Italië, want AZ verdedigt daar een 2-0 voorsprong. En die houdt kan... Maar slechter dan slecht begint de wedstrijd voor AZ, want na anderhalve minuut spelen staat AZ niet alleen met 1-0 achter een benutte penalty van Natale, maar ook nog met 10 man. Een volkomen onterechte penalty en een volkomen onterechte rode kaart. Eerst werd hij aan mooi zander gegeven, maar uiteindelijk bleef de scheidsrechter of bleek de scheidsrechter het helemaal fout hebben gezien. Nou zag je dat al met die penalty dat het niet mooi zander was, maar viergever die in zijn ogen een overtreding maakte, maar de overtreding werd juist gemaakt door de aanvaller en dat is. Het is zuur, zuur, zuur voor AZ. Dat dus 1-0 achterstaat. Nog wel overal 2-1 voorsprong heeft. Maar een hele moeilijke avond tegemoet gaat. Zo dadelijk gaat Clavan komen. En uh, zit uh, uh, AZ dus met 10 man tegen de 11 van uh, Udinese En ook nog een 1-0 achterstand. Een penalty binnen door Di Natale. En mocht AZ het niet redden... dan spreken we, uh, denk ik, nog jaren over de schande van Udine. PSV moet thuis een 4-2 achterstand wegwerken. Tegen uh, Valencia. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Roland van der Geer. Het is nog 0-0. En dat uh, na 7 minuten. PSV toont hij de eerste zeven minuten zich als een uh, volwassen ploeg. Tegen het, uh, uh, Valencia, de nummer 3 van uh, Spanje. Dingen blijven zoals ze altijd zijn in het leven. Manolev bijvoorbeeld. heeft al een gele kaart te pakken. Daar heeft hij 5 minuten over gedaan. Komt u wel wat hij uh, aanging met uh, Tino Costa. Notabene kaart te pakken aan de andere kant. Zat er dan een armpje bij van de rechtsback van de PSV. Maar zo ernstig was het niet. Maar de schrijdsechter Colm trok direct geel. Voor de rechtsachter dus van PSV. Die nu alweer op scherp staat in deze wedstrijd. Wat hebben Cocu en Faber gedaan aan het elftal? In vergelijking met de wedstrijd tegen Nac Labiat op het middenveld. En Wijnaldem nu rechts voorin. En voor de rest zijn het dezelfde elf die dus in Breda onderuit gingen. Mertens stuurt nu maar tas weg. Daar komt de keeper straks op gebieden uit. Komt de bal de lucht in. Moet dan razendsnel terug naar de goal. PSV vangt de bal op via Wijnaldem. Halverwege de Spaanse helft. Wijnaldum moet dan even stoppen. Speelt de bal naar Labiat aan de rechterkant. PSV net al gevaarlijk via Toivonen. Pas naar Toivonen naar de linkerkant. Uiteindelijk schiet hij vanaf die linkerkant. Meter of drie, vier bij het strasselopgebied vandaan. Via Albelda, die raakte de bal nog aan. Ging die uiteindelijk over de achterlijn. Het de PSV een corner op. Die corner leverde niets op. Net als de voorzet die nu komt van Manolev. En ook hoog over de goal gaat van Valencia. Bij PSV dus weinig weinig. ...ten opzichte van de competitiewedstrijd. Wel vier ten opzichte van de eerste wedstrijd in Valencia. Want uh, Titon, Bauma, Wijnaldum en Pieters... ...spelen voor Isaacson, De Rijk, uh, Hutchinson en Willems. En bij Valencia staan er uh, maar vier dezelfde in als uh, vorige week... ...bij die 4-2 overwinning in uh, Mestalla. Toen... Uh, um ja, PSV eigenlijk niets te vertellen had. En heel snel al 4-0 stond in de wedstrijd. En uiteindelijk doordat Valencia wat terugplooide PSV nog twee goals kon maken. Nu Mathieu namens Valencia op de helft van de Eindhovense ploeg. bal moet er terug naar Tino en nog verder terug naar Delberg, de centrale verdediger. De eerste negen minuten zit erop bij 0-0 stad. 8,5 minuut gespeeld in Oudine. bij Oudinezen tegen AZ 1-0 voor de thuisvloeg. Een ontrechte penalty, daar zullen we het nog vaak over hebben. Uh, maar goed, het staat nog altijd in het voordeel zeg maar, van uh, AZ na die 2-0 overwinning vorige week. Oudinezen in de aanval via de rechterkant, via Veronetti. Die uh, loopt de bal over de zijlijn en dus mag AZ gaan gooien. Ook een tegenvaller uh, voor Oudinezen. want Mehdi Benatia, een uh, Marokkaan, is geblesseerd geraakt aan de lies. En zal zo dadelijk vervangen gaan worden, want ik zie dat er al iemand zich aan het... Uh, Klaarmaken is aan de zijkant Giovanni Pasquale. Uh, gaat er zo dadelijk inkomen. Maar goed, 10 man dus van AZ. Nog uh, uh, geen invaller. Uh, dus speelt men achterin. Eens even kijken, Rasmus Elm speelt nu op de plek van Viergever. Uh, centraal achterin naast Mooisander. Uh, 1-0 voor Odinezen. Het is uh, een hele zware opgave nu voor AZ. Het enige andere voordeel is dat er niet al te veel publiek zit hier. 12.000 man, schat ik zo. Waaronder een paar honderd meegereisde AZ-supporters in een stadion waar dik 30 in kunnen. Er konden er zelfs 41. Uh, 40.000 in toen het WK hier werd gespeeld in 1990. Een van de stadions van het WK uh, Italië in 1990 uh, was Oedine. Maar nu is het. Uh, ja, het leeft ook helemaal niet bij deze stad, bij deze club. En uh, dat zie je dus ook aan de toeschouwersaantallen. Want we zitten toch al uh, aardig in uh, de verte qua. Europees voetbal. Kijk even, overtreding gemaakt en dus een vrije trap. Pinzi is het slachtoffer, halverwege de helft van AZ en gaat er een vrije trap komen. De wissel is daar, eruit gaat dus zoals gezegd Benatia met een blessure en erin Pasquale, Giovanni Pasquale. De vrije trap staat nog voor Oudinezen uh, en de achterstand staat voor AZ. Even nog de wissel meenemen, Clavan. Gaat erin komen en eruit gaat Roy Berends. En dat betekent dat de verdediging weer compleet is. AZ staat achter. 1-0 na een minuutje of 11 spelen. Na een helft minuut in Eindhoven achter de rug bij een 0-0 stand. Paar keer toch applaus van het publiek. Toch massaal opgekomen ondanks de op het eerste gezicht vrij kansloze achterstand. Schot nu van Matas dat net naast de goal gaat van Valencia. Vorige week al 25.000 kaarten verkocht en gek genoeg toch nog 5.000 in deze week. Uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk willen de mensen toch zien hoe het gaat bij PSV onder de nieuwe leiding Cocu en Faber. Nou, tot nu toe worden ze niet teleurgesteld, want PSV speelt zeker niet als een ploeg zonder vertrouwen. Probeert Valencia af te jagen en wint tot nu toe op het middenveld de duels. Betekent wel dat er eigenlijk voor de goal van Teton, ja wel wat dreiging is geweest als er eens een balletje doorschiet. Maar een echte uitgespeelde aanval hebben we nog niet gezien van Valencia. En PSV dus wat dreiging geuit aan de andere. Nu jaagt Strootman weer op en moet de bal terug naar Alves. Keeper van Valencia, lange roei van hem. Weer een simpele prooi voor de laatste linie van PSV. Bauma die vandaag zijn 75e Europese wedstrijd speelt voor PSV. Hij even naar het recordhouder Jan Heinzen. Mocht PSV doorgaan, dan kan hij dus met 76, als hij mag spelen tenminste... alleen recordhouder worden voor de Eindhovense ploeg. Nu moet PSV toezien hoe Valencia de bal heeft voor even. Want Mertens pakt weer over, speelt dan wel een hele lastige bal naar Strootman. Die dan op karakter, nee Bauma is dat, op karakter overeind blijft. Veel gestoord door uh, Spits Adouris. Die andere, die uh, Soldado, die uh, vorige week dus uh, twee doelpunten maakte, is er niet bij. Die is geschorst. En deze Basque Ariz Adouris, die er uh, vijf in heeft liggen in de competitie, is nu de diepste Spits bij Valencia. Balbezit is er voor PSV, Labiat, Marcelo en Bauma We spelen inmiddels 12 minuten 0-0 in Eindhoven. Ook 12 minuten in Oudine, uh, 1-0. Oeh, bijna een goede voorzet vanaf de linkerkant. 1-0 voor Oudinezen tegen AZ. AZ dat speelt met Valkenburg in plaats van Martens. Nu een overtreding, eindelijk in het voordeel gefloten van AZ door scheidsrechter Mazic uit Servië. Een uh, uh, onbekende, uh, redelijk jonge scheidsrechter van 38. Heeft heel weinig ervaring. Nou, dat is te zien ook. Want hij werd al meteen uh, na anderhalve minuut uh, op de huid gezeten door de grote meneer, door Dinatale. Natale Die zei van dat is een penalty in de rooi kaart. Nou, dat gaf hij ook meteen, deze scheidsrechter, aan uh, AZ uh, de rode kaart en aan Udinese de penalty 1-0. Dus door die natale voor Udinese. Udinese in balbezit achterin. Ze missen centrale verdediger Danilo, die is geschorst. En uh, Domizzi speelt nu centrale achterin. En uh, via Armero is het balbezit voor Udinese. Het is geen grootse ploeg. Ze scoren heel weinig. Negen doelpunten in negen wedstrijden in de Europa League. Maar nu hebben ze die ene al te pakken. En een tweede zou betekenen uh, als het ...zo zou blijven verlengen. Maar daar gaan we maar even niet van uit. Balbezit voor Udinese in de middencirkel. Kan de bal naar de rechterkant? Dat gebeurt niet. Het is Johan Ekstrand die de bal heeft. Speelde met Rasmus Elm in Jong Zweden. En dan gaat de bal naar Arnero. Maar voor de vierde keer staat Udinese al buitenspel. Ja, dat kan niet vaak genoeg gebeuren voor AZ. Want... Uh... Dan betekent het dat er geen gevaar zal komen. AZ dus nu spelend achterin weer gewoon met vier man op rij. Elm is weer op zijn plekje op het middenveld gaan staan. En uh, rug naar Klavan staat daar achterin voorin. Nu eigenlijk maar één eenzame spits. En dat is Josie Eltidoor. De vrije trap is genomen. Gaat naar de linkerkant naar Simon Palsen. Palsen gaat eens lopen met de bal. Kijkt uh, wat er vrij staat. Houdt dan in en speelt de bal naar Elm. Elm goed gespeeld naar Valkenburg. Valkenburg uh, bal naar Holmen. Holmen naar de linkerkant weer naar Palsen. Palsen. Terug naar Holmen. Holmen moet doorpassen. Dat lukt net niet naar Maher. En dan een lange trap naar voren. Wordt onderschept door Clavan. Maar overgenomen door Udinese aan de rechterkant. Via Natale. Goede opening naar de linkerkant. Meteen via een tussenstation. Amero loopt vrij. Gaat de bal naar Flore Flores. Flores speelt de bal dan terug. En oh, een grote kans. En hier is de 2-0. Ja hoor. Oi, oi, oi, oi, Dit wordt een dramatische avond voor AZ, vrees ik. Dat staat na 15 minuten bijna 2-0. En weer is de doelpunt te maken Dinatale. Ik moet zeggen, het was een prachtige aanval. Door Dinatale aan de rechterkant opgezet. Gaat de bal helemaal naar de linkerkant. Richting Armero. En dan bij de tweede paal helemaal vrijstaan. De 34-jarige Dinatale. Antonio Dinatale. Die de bal zo voor het binnen tikken heeft. En dat ook doet. En zo leidt Odinese nu al. Na een kwartier spelen met 2-0. En is die mooie 2-0 van AZ. Helemaal uitgewist. In Eindhoven gaat Tino, dat is een middenvelder van Valencia, bij 0-0 stand. Na Naar hier spelen de eerste corner voor de Spanjaarden nemen vanaf de rechterkant. Dan neemt hij zoveel tijd voor dat het hem op een fluitconcert van het publiek komt te staan. Nou ja, de Spanjaarden hebben ook geen haast. 4-2 voorsprong verdedigen in Eindhoven. Waarom zou je haast maken? Daar komt die corner. Titon moet dan komen met zijn lengte. En heeft die bal in elk geval te pakken. Overigens van het keepersfront natuurlijk de mededeling dat Isaacson een schouderblessure heeft. Niet op de bank zit. Dus als er iets gebeurt met Titon, zal Sinou voor het eerst in Europees Europese verband voor PSV in actie gaan komen. Uittrap van Titon. Komt terecht op de held van Valencia. Maar niet bij een speler van PSV. En dan kunnen de in het zwart gestoken Spanjaarden weer proberen aan te vallen. Via de linkerkant Mathieu op zoek naar een afspeelpunt. Dat vindt hij in Jonas, maar die speelt de bal buiten de lijnen. En dus mag PSV weer gaan ingooien. PSV zal ongetwijfeld nog gesproken hebben over de wedstrijd vorig jaar... in de kwartfinale van ditzelfde toernooi tegen Benfica... toen het kansloos werd weggespeeld in Lissabon met 4-1. Nou, er leek helemaal niets meer voor PSV in het vat te zitten... maar een hele snelle 2-0 hier in Eindhoven zorgt ervoor... dat de spanning toch nog heel even terugkwam. Daarna werd het 2-2 en kwam er aan alle Eindhovense illusies een eind. Kijken wat er vandaag gebeurt bij dit PSV dat toch wat meer bevrijd speelt. Het lijkt alsof men de laatste weken het lot van Fred Rutte als een lode last op de schouders heeft meegedragen. Daar is men nu wat van verlost. En men komt tot zeer acceptabel voetbal in die eerste minuten. Mertens nu gaat de middenlijn over in de as van het veld. Kan Toyfone aanspelen? Ja, doet dat dan toch zodanig ongelukkig dat Toivonen niet aan de bal komt. Maar de Schotse scheidsrechter Colm heeft een overtreding gezien op Mertens. Wachten vervolgens even of Toivonen balvoordeel had. Toen dat er niet was. Alsnog het uh, fluiten van hem en uh, de waarschuwing voor de aanvoerder Albelda. Want die was het die de overtreding maakte op Mertens. Geen kaart. Natuurlijk weer fluiten het publiek. Want uh, dat uh, gebeurde wel. Dat geven van een snelle gele kaart aan Manolev. De rechtsachter van PSV. Vrij trappen is inmiddels genomen. Mertens Strootman richting het Strassopgebied. Nee linkerkant. Mertens probeert het dan in één keer. Met zo'n uh, ja, typische Mertens boogbal. Vanaf de punt van het Strassoopgebied. Alleen niet boog genoeg in de handen van uh, de keeper. En dus die kan het spel gaan hervatten. Na 17 minuten in Eindhoven is het 0-0. En AZ is voor het eerst in de aanval aan de linkerkant via Valkenburg. En de eerste hoekschop is daar. Want de sliding van Feronetti was nodig om Valkenburg de doorgang richting het doel van Udinese te beletten. Nou, de hoekschop gaat genomen worden door Elm. Die kan dat heel aardig. Dat weten we ook nog van afgelopen weekend. AZ 2-0 achter bij Udinese in Udine. De 2-0 voorsprong van de eerste wedstrijd dus helemaal weggewerkt. Het zou zo prettig zijn als je een doelpunt maakt als az zijnde. Want dan moet Oudinezen er weer twee maken. Daar komt de hoekschop van Elm. Richt die tweede paal en dan met twee vuisten weggewerkt door Hamdanovic. Wordt opgevangen door Marcellus. Die kopt de bal naar voren, maar daar stond uh, Valkenburg nog buitenspel. En dus uh, loopt hij terug en heeft uh, de keeper de bal gepakt omdat hij over de achterlijn is gegaan. En kan hem uh, weer in het spel brengen. Ja, Oudinezen natuurlijk een, uh, een ideale start. Door die bloed. Uh, Lunder van de scheidsrechter die de wedstrijd eigenlijk meteen kapot maakte na een minuut spelen. Door rood te geven aan viergever en een penalty aan Udinese. Volkomen onterecht. Maar ja, daar doe je niks aan verder. Je moet verder en dat weet AZ ook. En die klap, die tweede goal van die Natale, die moet ook nog verwerkt worden. 2-0 Udinese. Balbezit voor Udinese zelf eh, via Ferronetti. Ferronetti speelt de bal helemaal terug. Naar Ekstrand. Ekstrand dan weer breed. Naar Domizzi. En de rustige opbouw is dan vanaf de linkerkant. Komt de bal terecht bij uh, Floro Flores. Speelt direct naar Di Natale. Di Natale schiet. Hij schiet de bal over het doel van Esteban. Die al twee keer naar het net is uh, gegaan. Maar wat is deze man belangrijk? Die uh, Di Natale, ex-international ex uh, topscorer op heel veel uh, gebieden geweest in uh, Italië. En hij mag dan 34 zijn, maar hij scoort toch even twee keer. Eén keer uit de penalty en één keer uit een goede aanval van uh, Udinese. Nu nu schoot hij de bal over het doel en gaat Esteban de bal weer in het spel brengen. Doet dat met een lange trap richting El Tidor. El Tidor de lucht in, maar die is, hij ziet er wel groot uit. Maar hij is niet zo groot en verliest bijna alle kopduels. Dat deed hij vorige week ook. Nu heeft hij de mazzel dat Dormizi in zijn rug duwde. En hij een vrije trap meekrijgt. De vrije trap halverwege de helft van Udinese. Is het Assamoa die een beetje vervelend voor gaat staan? Doet Floro Flores dat ook? En uh, is het uh, maar goed eigenlijk voor deze heren dat uh, Elm zo sportief is om de bal er niet tegenaan te schieten. Elm door. Mooi balletje. En kan het doorgelopen worden door Holmen? Net niet. Hij kon al doorlopen, maar de keeper zit er net tussen voordat Holman gevaarlijk kan worden. Dat zijn momenten waar je het uh, van moet hebben van bevliegingen. Bijvoorbeeld van Maher die uh, op het middenveld speelt en de bal nu naar voren probeert te krijgen. Maar de bal wordt alweer uh, weggewerkt uit de verdediging van Oedinezen. Oedinezen in de aanval via Samoa, Samoa naar, dinat naar uh, Dinatalen. maar zijn 1-2 met Samoa lukt niet. Boven zit Esteban. 2-0 achterstand. AZ in Oedine tegen Oedinezen. Precies 20 minuten in Eindhoven achter de rug bij een 0-0 stand. En de eerste redding van uh, Tito. inmiddels noodzakelijk geweest op een schot van Jonas. Maar dat deed de pol Prima. Nu is PSV daar weer met uh, Toyfoon aan de linkerkant. Pieters komt mee op richting de achterlijn. Moet wel afrekenen met uh, Bruno. De rechtsback deze avond. Mertens komt uh, assisteren met uh, Vegouli. De middenvelder. En dan de overtreding van Mertens. Waar ik terecht dacht dat het aan de zon was. Maar uh, Colm, de scheidsrechter, is onverbiddelijk. Kijk nog even. Heel boos naar de kleine bellag die er niet van onder de indruk is. Maar goed, hij krijgt er niks voor. Want die vrije trap is gewoon voor Diego Alves, de keeper van Valencia. Dat net dus heel eventjes dacht, nou ja, laten we eens wat versnellen. Uh, toch in een aardig tempo. Terecht kwam op de helft van PSV. En dat schot van Jonas, die Braziliaan, was een rare swabberbal. Maar prima gekeerd door de keeper, door Titon dus. Weer een lange bal van achteruit van Valencia, van de keeper. Komt terecht bij Bauma. wordt even zo snel weer teruggebracht. Nu moet Bauma weer aan de bak, aan de linkerkant van zijn strafschopgebied. Als hij een loopduel uitvecht met um, een van de spelers van Valencia. Dat is in dit geval Jordi Alba. En de bal gaat via hem over de zijlijn. En Pieters mag gaan ingooien. Dat doet hij ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied aan de linkerkant. Pieters is dus nu definitief terug. Vorige week nog tegen Valencia als wissel in het veld gekomen al na een half uur. Voor Willems die door het ijs zakte en ledig door zijn ploegenoten in de steek was gelaten. Nu speelt Pieters weer en gooit hij de bal richting Toifonen. Kan er niet bij, wordt opgevangen door Valencia op het middenveld. Tino Costa probeert met Jonas te combineren, zit Toifonen tussen. En die denkt, nou we gaan eens schok op de snelheid van Wijnaldum. In één keer het verplaatsen van links naar rechts. En dan is die bal zo scherp dat Wijnaldum wel een klein sprintje trekt. Maar al heel snel ziet dat daar voor hem geen eer te behalen is. En dus moet hij het balbezit laten aan Valencia. Dat op de helft van PSV terechtkomt via spits Aldouris. Stuurt aan de linkerkant. Nee, die Aldouris wordt nu weggestuurd aan de linkerkant. Maar dat wordt dichtgelopen door Marcelo. Die de bal wel over de zijlijn speelt. En dan nog zelfs zo slim via de spits van Valencia doet. Dat PSV mag gaan ingooien. Het staat wel vast nu op eigen helft. Labiat en Manolev. Manolev roeit de bal aan de rechterkant naar voren. Kan Toivonen niet koppen. Maar dat komt omdat hij een duwtje heeft gekregen. ...van de aanvoerder van Albelda... ...want die al sinds mensenheugenis speelt bij Valencia... ...en in 2008 een van de plaaggeesten van Ronald Koeman was... ...want hij moest weg, net als Doeman Canizares bijvoorbeeld... ...zijn toen teruggezet door Koeman naar de tweede selectie... ...en via een advocaat uiteindelijk hun plekje in de selectie weer opgeheist. En zie hier, hij speelt nog altijd bij Valencia en is zelfs aanvoerder. Valencia nu weggestuurd titel, moet de goal uitkomen... ...en dat doet de pol goed, want Adouris werd op snelheid weggestuurd... ...vanaf het middenveld, paas werd verstuurd door Albelda... Alleen de keeper is er razendsnel uit. Tweede goede optreden dus van uh, Titon in deze wedstrijd. Die 23 minuten oud is bijna. En nog altijd een 0-0 tussenstand kent. Ja, ik zit te kijken naar een scheidsrechter. En ik... Vraag me af, mag ik het woord al in de mond nemen, thuisfluiter Ja, dat mag ik. Zojuist een overtreding. Veronetti echt doorlopen op het tegenstander op de enkel van Valkenburg. Een geheide gele kaart en die werd niet gegeven. 2-0. Udinese staat voor tegen AZ. En de heer Mazic, onthoud die naam, die zal... Uh, nog vaak uh, voorbij komen vanavond. Die heeft een vrije trap gegeven vanwege een overduidelijke duw in de rug. Als je daar niet van floot, ja, dan weet ik het ook niet meer. Bij uh, Altidoor. En de vrije trap van Elm staat uh, op het punt van te nemen door de heer Elm zelf. Doet dat uh, voor het doel. En dan is de bal aangeraakt en is het een hoekschop voor AZ. De tweede in deze wedstrijd. En uh, het scheelt er niet veel. Of uh, uh, er kon uh, een uh, AZ-er nog uh, aankomen. Maar uh, het bal was net iets te hoog en te hard voor de aanvallers van AZ. Levert wel de hoekschop op vanaf de linkerkant. Door Rasmus Elm. Die dus speelt tegen een uh, ploegenoot in uh, Jong-Spanje. Uh, Extrand die speelt bij uh, Udinese. Maar nu moet uh, Elm even laten zien hoe goed hij die, die hoekschroepen kan nemen. doet dat uh, met het rechterbeen. En bij de tweede bal komen wat mensen inlopen. Elty door onder andere. Daar komt die bal in één keer richting het doel. Maar gepakt door de keeper net voordat de bal over de achterlijn gaat. En meteen meegegeven. Kan daar uh, iemand van AZ tussen zitten. Ja, maar Her zit ertussen. Maar de overname is toch weer voor Udinese. Bal aan de rechterkant bij Flore Flores. Goed onderschept door Ratna Clavan. Bal over de zijlijn voordat het gevaarlijk uh, ging worden. Want in de omschakeling. Zijn de Italianen razendsnel en uh, gevaarlijk? Spelend in een 3-5-2 systeem. Twee spitsen, dus Floren Flores en de al uh, een paar keer uh, genoemd hebbende Di Natale. Helaas moesten we die noemen, omdat hij twee keer gescoord heeft. En balbezit voor Assamoa. Assamoa speelt de bal even terug naar Domitie. Domitie naar de rechterkant en zo blijft het ook na 24,5 minuten spelen 2-0 voor Udinese. Na 25 minuten had het 1-0 voor PSV moeten zijn, maar Diego Alves staat het niet toe. De doelman van Valencia prima redding op een kopbal van dichtbij van Toyewoon op een paas vanaf de rechterkant nu nog de corner van Mertens die indraait en gepakt wordt door Diego Alves. Goeie aanval van PSV Wijnaldum en Manolev die nou ja, dat weten we allemaal veel fout doet, maar deze toch echt op het hoofd legt op maat op het hoofd van van die komt van dichtbij binnenkoppen. Maar uiteindelijk een prima redding van Diego Alves. We kennen hem nog uit de Champions League. Toen hij schitterde bijvoorbeeld tegen Chelsea. En nu toont hij ook weer zijn topvorm op de lijn. Wat hij heeft die bal prima te pakken. En daarmee voorkomt hij dus de eerste treffer van PSV. Blijft dus 0-0. PSV speelt acceptabel. Het is niet voortreffelijk. Maar PSV geeft Valencia goed partij. Het is altijd moeilijk in te schatten hoe je Valencia moet inschatten. Maar als je PSV ziet in de tweede helft in Breda. je vergelijkt dat nu met de eerste de eerste helft in Eindhoven tegen Valencia. Dan haalt het elftal van tegenwoordig Cocu een dikke voldoende. Nu Manolev bezit. naar Wijnaldum. Wijnaldum en Labiat aan de rechterkant. Halfweg de helft van Valencia. Daar gaat Manolev weer richting de achterlijn. Moet hij wel tot de voorzet kunnen komen? Moet hij eerst de bal vrijmaken? Nou, hij heeft hem nog altijd aan de voet met een tegenstander voor zich. Legt hem dan bij de eerste paal. Maar daar rekent helemaal niemand op van PSV. Alleen Diego Alves had dat trucje doorzien van de Bulgaar. En de keeper heeft de bal dus te pakken. Maar het geeft wel aan. Dat PSV zich niet verstopt. Dat PSV zich met enige regelmaat meldt in de buurt van uh, het trasopgebied van Valencia. Onder het motto, yesterday is history, today we will fight for victory. Dat is niet een tekst die ik zomaar opdiep, maar die ik hier zie hangen op een spandoek in het uh, stadion. En zo denken de supporters er blijkbaar over. Vol vertrouwen dus toch nog op een goede afloop uh, van deze wedstrijd tegen Valencia. Nou, het goede begin had er kunnen zijn met een goal van Toyfone. Maar Diego Alves stond dat dus niet toe. Dan uh, weer uh, Valencia met een bal uh, ja, naarheen, naar heen. Nou gewoon over de zijlijn, dat doet Tino Costa, een van de defensieve middenvelders. PSV gaat dus weer gooien en dat na 27 minuten bij helaas nog een 0-0 stad. En helaas een 2-0 stand voor Udinese tegen AZ. Ook na 27 minuten spelen. AZ komt iets beter in het spel. Maher speelt de bal naar Altidor. Altidor geeft hem aan de opkomende Marcellus. Marcellus met de voorzet richting uh, Holmen. Holmen naar Altidor. Kan hij de bal binnenhouden bij de achterlijn? Dat kan niet. Maar dan zit er toch een speler van Udinese tussen die hem over de zijlijn rost. Inworpen snel genomen op Marcellus. Marcellus naar Maher. Maher terug naar Marcellus. Marcellus helemaal terug. Naar uh, Moisander. Moyzander. balbreed naar Clavan. En nu wordt uh, zowaar eventjes uh, Oudinese vastgezet door tien spelers van AZ. Mooi overstapje van Holmen. Via Elthidoor komt de bal terug bij Holmen. En dan trekt Maher naar binnen. Geeft Holmen weer een onbegrijpelijke paas die uh, niet aankomt. En dan kan er gecounterd worden door Flore Floris. Aan de rechterkant gaat het uh, strafschopgebied uh, uh, bereiken. En uh, doet dat uh, met de bal te hard voor zich uitspelend. Komt Esteban goed uit zijn doel. Pakt de bal voordat uh, Flore Floris gevaarlijk kan worden. En dan geeft hij mee aan Simon Paulsen. Het gaat wat beter met de AZ. Men begint iets meer in de wedstrijd te komen. Na die ongelofelijke tegenvaller van een rode kaart en twee doelpunten. En nu is het Elm die de bal paast richting Holmen. Maar Holmen kan er niet bij. Is het wat wild weggetrapt door Veronetti. Kan er opgepakt worden door Dirk Marcellus. Aan de rechterkant achterin halverwege de eigen helft. Via Mooisander wordt het spel verlegd naar de linkerkant. En heeft Paulsen op de helft van Udinese de bal. Is nu half Vanwege die helft speelt de bal naar Holmen. Holmen wat meer spelend op de nummer 10 positie gaat de bal naar de linkerkant. Naar Valkenburg. Valkenburg met de voorzet richting door en uh, richting Maher. Maar beide kunnen er niet bij. De bal vliegt over ze heen. En gaat uh, voor een doeltrap naar de keeper van Udinese die nog niet echt in de problemen is geweest. Handanovic. En Handanovic zal de bal weer in het spel gaan brengen. Na zeven kijken 29 minuten spelen bij Udinese AZ. Stand 2-0. Het lijkt erop alsof we gelijk begonnen zijn. We het ook hier is het 0-0 na 29 minuten. Balbezit voor PSV. Dat overigens ook nog een afstandsschot van Jonas te verwerken heeft gekregen. Niet die ene die Titon pakte, maar eentje die maar net over de lat ging. Daar is Mertens weer. Vanaf de linkerkant geeft een voorzet, maar veel en veel te hard. Gaat over de achterlijn bij Valencia. En zo is PSV toch af en toe ongelukkig als het in de buurt is van het strafzomgebied van Valencia. Het had overigens net wel een vrije trap moeten hebben. Toen er een combinatie was tussen Pieters en Matas in de, ja, in de buurt van het strafzomgebied. Net iets voor de rand. En uiteindelijk werd uh, Pieters vastgepakt door uh, Bruno. Maar Colm, die stond daar met de neus bovenop en besloot uiteindelijk toch geen vrije trap te geven aan PSV. Wat een prettige plek geweest voor bijvoorbeeld de specialist als uh, Mettens om die wel eens om goal te rammen. Diego Alves heeft weer veel tijd genomen voor uh, de doeltrap. Bal komt wel terecht op de helft van PSV, maar gaat daar over alle Valencia spelers heen. Pieters pakt dan op Marcelo op de linkerpunt van zijn strasshoopgebied. Besluit om uh, Titon maar even aan te spelen. Er gaat wel licht druk gezet worden nu door uh, de Spanjaarden. Maar Titon heeft de bal al weggetrapt richting. Wijnaldum spelen dus als rechter aanvaller met Labiat in zijn rug. Omdat Labiat misschien wel iets meer middenvelder is nog dan Wijnaldum. En ook vooral is het zo dat Labiat, en dat is dan het verhaal, wat makkelijker omschakelt. En dat heeft Wijnaldum nogal eens verzuimd de laatste weken. Als het ware geparkeerd aan de rechterkant. Wordt nu weer gezocht door Titon. Is sneller bij de bal dan Mathieu. Dat geldt ook voor Matas En dan kan Wijnaldum weggestuurd worden. Wijnaldum richting het Schafslupgebied. Maar! Er zijn drie Spanjolen in de buurt. En uiteindelijk is het Rami die ingrijpt, wel ten koste van een corner. Het zou kunnen zijn dat Wijnaldem schok van de aanwezigheid van die lange centrale verdediger. Niet van iets is zijn bijnaam schrik. En dan moet je toch even van schrikken als je hem ineens op ziet duiken voor je in het strafschopgebied. Hij geeft een corner weg. En met hij bedoel ik hier. betekent wel de tweede corner voor PSV. Nu vanaf de rechterkant trappen door Mertens. Nog even niet, want Colm heeft weer wat vechtende spelers gezien. Gaat hij nu ook bij zich roepen. Vick Goli is het. Maar en jouw kap. ja scoort En uh, wie ligt er onderop? Volgens mij Valkenburg, die voor de derde keer op rij een doelpunt maakt voor AZ. En wat een doelpunt, wat een belangrijke en wat een mooie. Uitstekende aanval opgezet door AZ via Palsen aan de linkerkant. Palsen richting de achterlijn, en een prachtig balletje waardoor Palsen werd aangespeeld. Een overstapje van Maher en dan Valkenburg met zijn linker in de bovenhoek, in de kruising, scoort hij 2-1 en dat met 10 man van AZ tegen 11 van Udinese. Moedinese weer twee keer scoren. Dit is prettig, dit is mooi. Dit is een uitstekend doelpunt van AZ via Valkenburg. Die het weer doet voor de ploeg van Gert-Jan van Beek. 2-1. 31,5 minuut gespeeld. Kijken hoe Oedinezen hier weer overheen komt. Het is wat stiller geworden. Het was al niet al te druk in het stadion. Eén uh, bocht waar heel veel publiek zit. Uh, de Noordcurve van uh, Die uh, maken nogal wat uh, lawaai regelmatig in deze wedstrijd. Maar ook zij zijn stilgevallen door die actie van uh, Valkenburg. Heerlijk voor AZ en volkomen terecht en verdiend. Want AZ kwam beter in de wedstrijd. Werd natuurlijk geplaagd door die rode kaart en die twee doelpunten van die Natale. De rode kaart. ...kaart voor viergever, maar uh, gerechtigheid via Valkenburg... ...die die bal zo mooi op aangeven van uh, Paulsen in de linkerbovenhoek knalde. Bal voor AZ? Nee, want de bal wordt weggekopt... ...maar opgevangen door Marcellus, die uh, ramt hem uh, maar eens naar voren. En die kan opgevangen worden door Domizzi, de centrale verdediger. Speelt de bal... Naar Pazienza. Pazienza kijkt en gaat meteen weer in de diepte zoeken naar Flora Flores. Maar daar zit uitstekend Marcellus tussen. En uh, mooi zander. Ja, prettig voor AZ. Dat doelpunt gemaakt door Valkenburg. Stand 2-1. Prettig zou ik ook best op die wedstrijd van PSV willen loslaten. Maar het is nog altijd 0-0 na bijna 33 minuten. En PSV heeft terecht twee goals nodig. Kunnen het verder gaan in Europa en zich mogen melden in de kwartfinale. Toyfonen was er dus heel dichtbij. Net een corner van Mertens die aan alles en iedereen voorbij ging. Maar ik ben heel erg bang dat er straks een momentje komt van uh, Valencia. Dat Valencia een keer versnelt en gelijk weer gevaarlijk wordt. Maar goed, zover is het nog niet. PSV mag het proberen. En ik heb het woord acceptabel al een paar keer gebruikt. En PSV blijft acceptabel spelen. Toivonen kan nu schieten. En Toivonen schiet vanaf een meter of 18 over de goal van uh, Valencia heen. Ja, PSV krijgt gewoon zijn momentjes hoor. In uh, deze eerste helft van, uh, van de wedstrijd. Het lijkt toch alsof de ploeg bevrijd is. Dat mag je misschien niet zeggen. Maar er is toch iets gebeurd in dit uh, elftal. Er is, uh, er is een last weg, men. En speelt ja, gewoon onbevangen. Solide, dat wel. Stonden naar nou heel veel franjes. Maar dat is precies wat Philippe Cocu graag wilde. Er worden duels gewonnen. Maar goed, pas op voor sluitmoorden naar Valencia. Dat vorige week natuurlijk herenmeester was in eigen stadion. Vervolgens viel in de valkuil waar het vaker in valt. Het terugvallen in de tweede helft. Dat heeft Valencia aan de competitie ook gedaan. Afgelopen weekend 2-0 voor tegen Mallorca. Uiteindelijk werd het 2-2. Maar nu moeten PSV twee goals maken tegen dit Valencia. Goed jagen van Toivonen. Matas en Toivonen richting het Schafschopgebied. En dan de de combinatie tussen die twee uiteindelijk spaak. Omdat Toivo aan de rechterkant van het strafschopgebied de bal in de as wil leggen. En achter maar tas legt. Betekent dat Vegulier nu vandoor kan namens Valencia. Valencia temporiseert. Albelda zoekt naar Tino Costa op het, in de middencirkel. Opgejaagd door Strootman. agressiviteit genoeg hoor bij PSV. Zo probeert men het Valencia lastig te maken. Bal is even in de laatste lijn nu bij de Spanjaarden. Bij Bruno de rechtsachter die daar dus weer speelt. En niet die op Opvallende man van vorige week, Baragan. Misschien komt hij nog in de tweede helft, die zoveel vrijheid had in die eerste wedstrijd. Nu de linksachter, Mathieu. Maar PSV zet het goed vast. Valencia ziet geen afspeelmogelijkheid voorwaarts. En dus wijzen alle spelers naar Mathieu. Doe het maar achterwaarts. Delbert gaat nu naar Adil Rami, de andere centrale verdediger. Hoor het publiek, herkent het. Kruipt erachter bij PSV. Nog 10 minuten tot aan de rust. Delbert met... Uh... Een bal naar voren, zomaar in de voeten van Manolev. En dan kan PSV het balbezit weer overnemen. Met Wijnaldum even kijken wat Manolev op weg stuurt. Aan de rechterkant kan hij tot de voorzet komen. Kan die niet, omdat Mathieu prima verdedigt. 35 minuten, 0-0 in Eindhoven. 2-1 in Oudine. ...voor Oudinese, maar de uitgangspositie is eigenlijk weer hetzelfde. Op één klein verschilletje. Oudinese moet uh, twee doelpunten maken... ...maar kunnen dat uh, uh, met uh, nog 55 minuten te gaan uh, tegen 10 man eventueel doen. Maar 55 minuten betekent dat er al 35 voorbij zijn. En AZ uh, 2-1 achter staat. Maar dat uitgescoorde doelpunt is belangrijk. Paalse probeert een uh, paasje binnen door te geven richting Holman, lukt niet. En dan kan Oudinezen uh, weer overnemen. Maar het lijkt dat die klap van Valkenburg toch wel enorm hard is aangekomen... Want als een aangeslagen bokser loopt Udinese nu over het veld. Nu gaat de bal richting Flore Flores. Die probeert het uit een hele moeilijke hoek richting Esteban. Maar dat uh, lukt uh, niet, want de bal gaat over het doel. En Het publiek geeft wel een uh, keurig applausje aan uh, Flore Flores. Maar ik ben ervan overtuigd dat als die bal ook uh, richting het doel was gegaan... of tussen de palen, dan had Esteban die hoek zo klein kunnen maken... dat hij er nooit van zijn leven in was gegaan. Esteban die gaat nu uh, de bal op zijn dode in het spel brengen. Want dat zal het worden voor AZ. Rustig spelen. Dat doen ze ook al sinds zeg maar, 20 minuten in de eerste helft. Rustig spelen, rustig kijken en een mannetje zien te vinden. En gokken en loeren op je kans. Dat doelpunt van Valkenburg, goud waard. Als AZ verder gaat, krijgen ze sowieso een half miljoen. En dat is al mooi meegenomen. Het is niet iets wat je dagelijks op je bankrekening gestort krijgt. En zeker voor een club als AZ is dat van belang. Balbezit voor Udinese Aan de linkerkant van het veld is het Armero die de bal heeft gekregen. En speelt hem... De diepte in naar Asamoa. Asamoa wordt even goed de voet dwars gezet door zander Die natuurlijk veel werk moet uh, verzetten. En het dermate goed doet dat via Asamoa de bal over de zijlijn gaat. En AZ mag gaan gooien. 37 minuten zijn er bijna gespeeld bij Oudinezen tegen AZ. Het zag er heel somber uit. Nadat uh, viergever snel rood kreeg. En die Natale een penalty benutte. Dinatale voor 2-0 zorgde tegen Timo van AZ. Toen dacht je van nou nu is het echt gebeurd. En toen was er het duveltje uit het doosje Valkenburg. Die de bal prachtig in de hoek uh, schoot. Waardoor de stand 2-1 is. 37 minuten gespeeld. Bal over de achterlijn. En Esteban gaat er weer in het spel brengen. AZ op de goede weg. 0-0 no, no. is het uh, nog altijd in Eindhoven. Je zou kunnen zeggen uh, dat PSV ook op de goede weg is. Want het heeft nog geen goal tegengekregen. Moet er alleen nog wel proberen twee te maken. En uh, ja, daar heeft men straks nog een hele helft voor. En nu dus nog een uh, minuutje of 8. Het moet gezegd, PSV acceptabel. Ik blijf dat woord toch maar gebruiken. Hoewel, ja weet je, Valencia zet niet heel erg aan. Het probleem is dus ook dat de Achilleshiel van PSV niet echt getest wordt. Waardoor je geen echt compleet beeld krijgt van het elftal. Nu misschien als Pieters een loopduel moet aangaan met Jonas aan de linkerkant van het veld. Jonas wint dat duel wel, maar de bal gaat uiteindelijk over de achterlijn. En Titon kan dus een doeltrap gaan nemen. Valencia speelt niet zoals het vorige week speelde. Met veel beweging op het middenveld. Mensen die wegliepen uit de rug van Strootman, van Hutchinson. En van, uh, van uh, de, de andere middenvelders. Die daar uh, toen stonden. Toivonen is uh, natuurlijk die derde. En dat, uh, dat zie je nu niet. Omdat PSV het initiatief heeft. En eigenlijk vooral acteert op de helft van de tegenstander. Dat valt dus te prijzen voor een ploeg zonder vertrouwen. Titon nu met de uh, lange bal richting Manolev. Net voor de middenlijn doorgekopt. Maar niet naar een medespeler. Valencia neemt weer over met uh, Tino Costa. De, nu is er wel beweging. Maar Strootman is een staande weg. En Manolev trapt de bal weer naar de helft van Valencia. Aan de rechterkant. Combinatie Matas-Wijnaldum. Loopt uiteindelijk Spaak omdat Matjus ertussen zit. Maar is er wel terreinwinst voor PSV, want halverwege de Valencia helft aan de rechterkant heeft Strootman gegooid naar Matas. Matas Wijnaldum. Etage terug weer naar Strootman. Halverwege de helft van Valencia en de as van het veld heeft Bouwma geroepen, ik wil hem wel hebben. Is nu ook halverwege de helft van Valencia. Labyad dan. de ruimtes zijn klein, waar kan de bal heen? Bijvoorbeeld naar links. Nou ja, Labiat probeert het zelf maar, Hij slaat om het wel langs twee, maar komt niet langs de derde pylon en dan trapt die derde pylon en dat is Rami de bal weg en moet PSV weer helemaal opnieuw beginnen. Op eigen helft aan de rechterkant gaat de Manolev ingooien. Richting Hutchinson. Bal gaat zelfs terug naar Titon. Nog um, zes minuten. Tot aan de rust. PSV Valencia. We doen het tot nu toe zonder goals in Eindhoven. Wij hebben er al drie gezien in Oudine: twee voor Oudinezen, één voor AZ. Twee in de stand dus. Bal bezit even voor Valkenburg, maar die speelt de bal over de zijlijn. Uh, over frustratie gesproken. De overtreding van Giovanni Pasquale was uh, uh, giga op de benen van Maher. En uh, ik ben blij dat Maher nog loopt. Uh, Pasquale kreeg de gele kaart. Daar had je van alles voor kunnen geven. Maar in ieder geval de gele kaart. En die kreeg hij dan ook van scheidsrechter Mazic. Uh, balbezit vanaf de linkerkant. Want daar is het gevaar steeds van Odinese. Odinese speelt uh, goed vanaf die uh, linkerkant. Uh, met onder andere Armero. En uh, nu dus uh, Pasquale die daar uh, uh, regelmatig opduikt. Nu gaat de bal over de zij. ...en mag AZ gaan gooien. We zitten in de 40ste minuut van deze wedstrijd. Nog vijf minuutjes tot de rust. En dan uh, kan Gert-Jan Verbeek weer verder uh, praten met zijn mannen. Goede bewegingen van Dirk Marcellus. Gaat nu over de middellijn. Speelt de bal naar de rechterkant, naar Maher. Maher, laat eens uh, even iets zien van je grote klasse. Dormitie tegenover zich, maar raakt de bal kwijt. Uh, Maher zit niet uh, echt lekker in de wedstrijd en dat geldt ook... Voor Brad Holman. En meteen is er de tegenaanval. uitkijken geblazen. Als Armero daar komt. Maar uitstekend uh, uh, gedaan door uh, Mooi Die zich heel boos maakt uh, op de scheidsrichter. Maar dat was een uh, uitstekende ingreep van Mooi Het levert de eerste hoekschop op voor Oudinese. Een uh, diepe bal. Mooi met de sliding. voordat Armero de bal voor het doel kan krijgen. Levert dus die uh, hoekschop op. En eens kijken wat daarmee gaat gebeuren. Dezelfde Armero gaat die nemen vanaf de linkerkant met het linkerbeen. Bal van het doel af, uh, zo goed als zeker. En uh, kijk ik wie er allemaal mee naar voren zijn. Nou, de koppers zijn, zoals Domizzi, de centrale verdediger, mee naar voren. Die kan uh, heel aardig koppen. En daar moet uh, op gelet worden door onder andere Moizander, die daarbij staat. Daar komt de bal, wordt heel slecht genomen. Echt verschrikkelijk slecht. Uh, wordt wel weer opgevangen door Udinese. En dan kan Amero het nog een keer gaan doen. Heeft uh, Marcellus tegenover zich. Speelt de bal breed. Kan uh, de, het spel verlegd worden naar de rechterkant. Veronetti. Veronetti koopt de bal voor het doel. Wordt die, uh, komt hij voor de voeten. Oh, had er maar in één keer uitgehaald. Dan was het heel gevaarlijk geworden. Nu gaat de bal net langs het doel. Die Natale zegt ook tegen Armero. Jongen, waarom haal je niet uit? Je hebt alle kans om dat te doen. Maar Armero denkt, ja, maar jij bent de baas, die Natale. Ik leg hem maar breed, want jij bent de goaltjesdief. Echt een enorme mogelijkheid om uit te halen voor Armero. Hij legt hem nog even breed en dan die natale uitstand langs de kruising over het doel van Esteban, die de bal weer in het spel gaat brengen na 41,5 minuut spelen bij een 2-1 stand in het voordeel van Udinese. Precies evenveel minuten en seconden gespeeld in Eindhoven zonder doelpunten, bezit voor PSV Wijnaldum zoekt aan de rechterkant de hoogte van het Schassumgebied, Manolev Manolev gaat richting de achterlijn moet nu met de voorzet komen, die komt er ook en dan kan er geschoten worden, nee net niet ja, die bal leek in de richting van Strootman te rollen, maar Jonas zit daar net tussen en dan gaat de bal via Jonas naar de eigen achterlijn en voorkomt Bruno daar een corner en uiteindelijk houdt hij de bal ook nog eens binnen aan de zijlijn, maar levert hij wel weer in bij PSV, Matafs en Labiat, net niet, bal weer naar voren getrapt door Valencia maar rond de middenlijn ontvangen door Marcelo en terug naar Titon. Net eventjes zo'n gevaarlijke bal van Valencia in dat strafsomgebied die doorschoot. En dan zag je toch communicatie, je nummer 1 tussen Marcelo en Titon. Dat liep nu met de sisser af, want die bal ging uiteindelijk langs beide over de achterlijn. Maar daar sloopt dan een klein onzekerheidje in het spel van PSV. Nu Marcelo naar Pieters. Pieters halverwege zijn eigen helft in één keer door. Naar Toifoon op zijn hoofd ongeveer gespeeld. Maar de zweep blijft wel knap in balbezit. Krijgt hem zelfs bij Strootman, die dan vervolgens Mertens dus niet kan vinden. En dan is wel de angel uit de PSV aanval... En en Valencia weer over, werd opgejaagd... ...door Dries Mertens en door Labiat... ...en moet men dus weer terug naar Diego Alves. Nou, ja, dat vinden ze aan Valencia-zijde niet zo heel erg. Want goed, elke seconde is er weer een gewonnen... ...en er is maar één ploeg die vanavond moet scoren, ...en dat is PSV, twee keer maar liefst. En dat lijkt erop dat dat in de eerste helft niet gaat gebeuren. Toyvonen is er echt het allerdichtst bij geweest... ...met een kopbal bevoorzet van Manolev... ...maar een prima redding van Diego Alves. Het ja, soort status quo nu... ...want Adil Rami staat gewoon op het veld met de bal onder de voet... Hij kijkt even rond en besluit uiteindelijk via zijn collega De de bal terug te geven aan Diego Alves. 0-0 met nog 2 minuten tot aan de rust in Eindhoven. 2-1 in het voordeel van Odinese, maar ook in het voordeel van AZ. Omdat AZ met deze stand en ook met 3-1. Door is naar de volgende ronde. Spelen met tien man. We zitten in de slotfase van de eerste helft. 43,5 minuten gespeeld. Bal de diepte in. Over frustratie gesproken. Het aantal overtredingen tot nu toe in deze wedstrijd. Tien gemaakt door Oudinezen. Twee gemaakt door AZ. Waarvan de eerste uh, meteen rood was. De rode kaart voor Nick Viergever. Ge zo gezien door de scheidsrechter. Door mij heel anders uh, beoordeeld. En door heel veel mensen ook. Maar goed, uh, AZ uh, komt er uh, redelijk ongeschonden uit. Omdat Oudinezen nog twee keer moet scoren. De bal bezit aan de linkerkant. In de slotminuut van de eerste helft. Dus kijken wat Armero kan doen. Die de bal heeft gekregen. Met Marcel tegenover zich. Aardige actie. Uh, wilde ik zeggen van uh, Floro Flores. Maar die gaat tegen de vlakte. bal wel over de zijlijn. Dus mag Udinese gaan gooien. En doet dat uh, halverwege de helft van AZ via de linkerkant. Dus kijken wat in die laatste minuut uh, Udinese nog kan doen. Het zou heel prettig zijn als AZ, AZ met deze stand kan gaan rusten. Als uh, Ekstrand uh, de bal heeft. En hem uh, breed geeft uh, aan uh, Domizzi. Domizzi naar de linkerkant. Naar Assamoa. Assamoa speelt de bal dan in de voeten van uh, uh, Pasquale. Krijgt hem terug Assamoa, Bal voor het doel. weggekomen. ...door Rachna Klavan, de invaller in deze wedstrijd voor Roy Berens... ...omdat uh, de achterhoede weer hersteld moest worden na de rode kaart van papiergever. Open doekje voor die Natale, die de bal weer heeft opgepikt. Maar we zitten in uh, de slotseconden. Ik zie wel de man met het bord uh, naar de zijkant lopen. En die geeft twee minuten aan. Dat moet dan het opvolthoud zijn geweest rond uh, de penalty... ...want voor de rest is er alleen nog een blessure geweest voor Benatia... ...waar uh, uh, tijd voor bijgetrokken kan worden. Goed, de slotfase van de eerste helft. 2-1, Udinese aanzet. Het is 0-0, extra tijd loopt in Eindhoven. Wat een kans zegt voor PSV, eerst Wijnaldum. En uiteindelijk mag dan Manolev schieten. Maar wat hebben we een kans gezien voor Valencia? En hebben we het over de defensieve Achilleshiel van PSV? Nou, die werd wel heel erg duidelijk. Met een bal vanaf het middenveld in de diepte gespeeld naar Jordi Alba. En die liep gewoon weg uit de rug van Manolev. Die stond helemaal niet op te letten. Kon dus richting Titon. Zag dat de keeper wat ver voor zijn goal stond. Stifte hem over de keeper heen. Maar een werkelijk formidabele redding van Titon. Die de bal uiteindelijk nog net met, met, met zijn vingertopjes langs de paal duwde. Goeie redding van Titon. Houdt zijn ploeg hier op de been. Vervolgens de corner die nog hard werd ingekopt door Delbert. Maar die ging over de goal van PSV. Zo is PSV dus even ontsnapt. En antwoordde het uiteindelijk met die knal van Manolev net over de goal. Zo gebeurt er voldoende in deze eerste helft. Komt het voornamelijk van PSV. Maar zijn er dus plaagstootjes van Valencia. En ja, dat geeft ook wel te denken wat Valencia precies doet. Het is rust hier. 0-0 zonder goal. In Eindhoven aan de Nog één minuut in Oedine bij Oedinezen tegen AZ. En de stand 2-1 voor Oedinezen. Nog even doorkomen die laatste minuut. En dan rustig naar de kleedkamer. Even doorpraten wat er allemaal gebeurd is. En het strijdplan voor de tweede helft. Maar wat een respect heb ik voor dit AZ. Na die tegenvallers, die klappen die ze te verduren kregen. In de eerste, nou zeg maar, 15 minuten van de wedstrijd. En dan zo terug weten te komen met dat doelpunt van Valkenburg. nadat dat Thalen met twee doelpunten. Eén uit een penalty. Oudinese op 2-0 had gezet. Valkenburg 2-1. AZ spelen met 10 man. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. De inworp is voor AZ. En AZ doet het heel rustig. Dirk Marcelles naar Altidor. Altidor speelt de bal dan over de zijlijn. Maar ik denk dat de heer Mazic... Mazic uit Servië heel snel gaat afluiten. En dan kan hij in de kleedkamer kijken wat hij allemaal fout heeft gedaan in de eerste twee minuten van de wedstrijd. Het is rust. AZ staat achter met 2-1. Maar zit nog zeer op koers voor de volgende ronde van de Europa League. Het is bijna tien voor acht. Goed, we gaan even naar België. Want de waken voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland is nog bezig of net afgelopen. Karen Albers is in, uh, is in Lommel, daar hadden we zojuist verbinding mee. Die verbinding is wat moeizaam omdat er heel veel pers aanwezig is natuurlijk. Uh, in en rond uh, Lommel, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Karen Albers, uh, ja, verbinding is Zeker. er, ik hoor je. Uh, is de waken nog bezig of is het al afgelopen? Nee, die is net afgelopen. Uh, er werd geëindigd met uh, het ontsteken van een kaars. De bischop ging voor, die liep de kerk uit... en gaat nu bij, of dat zal hij inmiddels gedaan hebben... bij het hek van de school die precies naast de kerk ligt... een kaars ontbranden. En hij heeft alle mensen die hier zijn, en dat zijn er heel erg veel... uitgenodigd om hem te volgen. Want zoals een woordvoerder van het bisdom van vanmiddag zei... op zulke momenten als dit, waarin er zo onnoembaar veel leed is... dan zijn rituelen ontzettend belangrijk. Dat geeft houvast en dat geeft troost. Nou, en kennelijk heeft men in Lommel behoefte aan die troost, aan die houvast. Want als je kijkt hoeveel mensen er hier naar de kerk zijn gekomen... alleen al binnen uh, zat alles vol, 300 uh, plekken gevuld. En dat was dan echt voor uh, de naaste familieleden en voor de leerlingen de docenten en het overige personeel van de school hiernaast. En hierbuiten, nou, de, de, de 350 stoelen waren om half zeven al gevuld... en daarna is het hele plein volgestroomd. Um, ja, ik vind dat lastig te schatten, maar neem van me aan dat het ontzettend druk is. Ja. Er was kennelijk erg veel behoefte aan zo'n uh, bijeenkomst. Probeer eens te beschrijven hoe de sfeer daar is. Ja, verdrietig, verslagen. Um, dat is denk ik wel een beetje uh, wat de sfeer omschrijft. Je zag bijvoorbeeld ook mensen die voordat ze hier uh, op het plein gingen staan, eerst langs de school liepen om een bos bloemen nog neer te leggen. Er lagen al heel veel bossen bloemen en knuffels en ballonnen... en al die tekenen waarmee men maar wil laten merken hoe erg men het allemaal vindt. En uh, ja, daar zijn er alleen maar meer bijgekomen vanavond. En nu op dit moment, ja, ik voel me een beetje opgelaten... omdat ik wat hard sta te praten om uh, hoorbaar te zijn. Maar het is hier muisstil, terwijl hier toch een paar duizend man bij elkaar is. Ja, wat heeft de bisschop allemaal gezegd? Hij heeft gebeden, die heeft ook een boodschap overgebracht. Of eigenlijk deed de Nuncius dat. En de Nuncius dat is zeg maar de ambassadeur van de paus van de heilige stoel in uh, België die heeft nog even een, een woordje gesproken. En namens uh, paus Benedictus zijn ja, zeg maar is overgebracht... en het gebed overgebracht, wat ook uh, in het Vaticaan wordt uitgesproken... voor al die uh, jonge mensen uh, die hier zijn omgekomen. Uh, en voor de rest was het ja, uh, een evangelielezing, een aantal psalmen... Uh, een aantal gebeden, liederen, terzeeliederen, ecumenische liederen zijn dat. En nou ja, ik denk het meest indrukwekkende moment... Uh, was dat een van de aanwezigen, een mevrouw de namen voorlas van de kinderen. En dan zei, dit lichtje is voor... en dan kwam er dus uh, nou ja, een eindeloze stoet aan namen. Ja. En dat was echt het moment dat je een speld kon horen vallen. Ja, duidelijk. Goed, hoe nu verder? Iedereen loopt nu langs uh, de plek waar de bloemen eventueel neergelegd kunnen worden? Of zie ik dat verkeerd? Nou, op dit moment hou ik gepaste afstand. Uh, dat probeer ik althans. En uh, als het straks wat rustiger is, dan ga ik daar wel eens even kijken. Want ik had verder ook niet de intentie om nog mensen aan te spreken. Nee. Ik denk dat ze wel even genoeg hebben aan hun eigen verdriet. Ja, goed. Dankjewel voor nu. Dat was uh, Karin Albers. Kort voor achter nog even uh, over het zwemmen. Uh, de Nederlandse zwemtop die mag morgen weer aan de slag. Want dan begint de Swim Cup in Amsterdam. En dat toernooi is het voorlaatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Vooral voor de zwemmers die zich nog niet hebben geplaatst voor Londen is het dus belangrijk. Voor de anderen is het een mooie test, ruim vier maanden voor de Spelen. Bondscoach Jacques Verharen verwacht snelle tijden in het Sloterparkbad. Ik denk dat er, dat er al hele behoorlijke tijden gezongen gaan worden. Er zijn ook echt wel een aantal uh, zwemsters die hiervoor uh, gekozen hebben. Om, uh, om hier al te kwalificeren. Dan noem ik met name even uh, Inge Dekker en Femke Heemskerk. Uh, die zeg maar, hun planning gelijk hebben met die van, uh, van het Franse team. die ook eind deze week beginnen hun trials. Uh, dus die verschijnen hier in topvorm. En uh, ik moet zeggen, nou, Marleen Veldhuis was vorige week al goed uh, in, in Londen op het uh, test-event. In het Olympisch Bad. Ja, in het Olympisch Bad alvast. Dus uh, nee, ik denk dat we mooie tijden gaan, uh, gaan zien. Waar verwacht je de meeste spanning? Ja, dat is duidelijk. Uh, 50, 100 vrij. Uh, dat is toch uh, het evenement waar, uh, waar echt om tickets uh, gevochten moet worden. En de 100 vrij natuurlijk om, om de beste twee plekken. Dat ten eerste. Uh, maar ook om de estafettes natuurlijk. Hè. De nummers uh, 5, 6, 7 en 8 uh, zijn ook in een hevige strijd verwikkeld. Ja, Want de eerste vier staan normaal gesproken wel vast, zou je zeggen. Het gouden viertal natuurlijk. Veel successen geboekt de afgelopen jaren. Maar daarachter, nummers 5 en 6, ja, dat kan heel spannend worden. Dat is een open strijd, denk ik. Ja, dat is een open strijd. Dat, uh, dat zijn allemaal tijden van 55 laag tot 55 hoog. En daar zitten wel een stuk of uh, vijf, zes zwemsters tussen uh, die, dat, uh, die dat ook zeker kunnen. En wat ik eigenlijk ook wel mooi zou vinden, en dat is inderdaad niet meteen de verwachting. Maar dat iemand zich met de top vier gaat bemoeien, hè, dat, is, dat is ook voor de groei van de estafette natuurlijk. Uh, zou het wel mooi zijn als mensen daar in de buurt gaan komen. Want uh, ja, je moet er ook niet aan denken dat er met de top vier iets gebeurt. En dan, dan heb je wel een vijfde en zesde nodig om, uh, om daar goed uit te komen. Hoeveel reserves wil jij meenemen, überhaupt, naar Londen? Weet je dat al? Uh, nee, nee. Dat, dat, dat hangt volledig af van de, van de kwalificatietijden en de kwaliteit daarvan. Uh, dus uh, dat zullen er altijd zijn tussen de 1 en de 3. Waar ligt de lat qua tijd? Uh, nou, die is nog niet zo heel duidelijk. Uh, omdat, omdat ik ook zeg maar de trials in, uh, in alle landen zijn op dit moment aan de gang. Engeland is net klaar. Uh, nou, zoals gezegd. Frankrijk begint nu, uh, uh, Australië is net begonnen, uh, dus je gaat ook een beetje naar het, uh, naar het mondiale veld kijken. Natuurlijk heb je daar wel een beeld van vanuit uh, de wereldkampioenschappen, uh, maar je gaat dat toch nog een beetje fine-tunen en kijken van nou ja, wie, wie kunnen we daar uh, inzetten en wie zijn bruikbaar in de, in de series. Dus het hangt eigenlijk volledig van het niveau af, maar, maar het is nog niet op een tiende vastgesteld. Ja, je moet altijd denken aan een 55 laag, dat minimaal, maar liefst eigenlijk harder. Over trials gesproken, Australië, daar is het vandaag begonnen. Veel ogen zijn gericht op Ian Thorpe, die komt morgen voor het eerst in actie. Verwacht jij dat hij het haalt, dat hij zich kwalificeert voor de Olympische Spelen? Want de berichten die we tot nu toe gehoord hebben zijn niet al te hoopgevend. Nou, we, hebben, we hebben hem natuurlijk zien zwemmen op een aantal wedstrijden. Uh, dat was niet geweldig, uh, om een eufemisme te gebruiken. Uh, maar nou ja, goed, de, de, hij zal daar niet voor niks zwemmen. Uh, en en uh, nou ja, Individueel zou het uh, uh, bijna een wonder zijn als hij het haalt. Uh, maar misschien uh, via een estafette, want ook daar uh, zijn ze zo dat ze toch wel met, uh, met zes, zeven man... Uh, een estafette gaan bezetten. Ook daar hebben ze reserves nodig. En wie weet uh, dat dat kan. Maar nou ja, gezien de voorbereidingen en de tijden die we daar hebben gezien... Uh, mocht je daar conclusies uit trekken, dan, dan lijkt het onhaalbaar. Maar je weet het nooit. Valt het jou tegen wat hij tot nu toe heeft laten zien? Nee, ja, het, is, het is heel moeilijk om van afstand... ...te beoordelen of dat tegen of meevalt. Uh, ik, ik moet wel zeggen, ik had er wat meer van verwacht. Uh, omdat, omdat ik denk dat iemand met zijn statuur, als hij eenmaal begint... ...dan ziet hij ook een grote kans om, om, om dat te halen. Uh, nou, dat is tot nu toe nog niet zo, maar ja, nogmaals, dit, dit is het moment waarom het draait. En het is natuurlijk wel een jongen die weet hoe hij met dit soort momenten om moet gaan. Dus uh, Ik denk dat je me nooit kunt afschrijven. Maar om nou te zeggen dat het er Florisant bij staat, dat kan ik ook niet. Kortom, veel spanning de komende dagen zowel in Adelaide als in Amsterdam. Ja, onge ja sowieso. Ik bedoel, het is een leuke periode voor het zwemmen. Overal in de wereld worden nu trials gezwommen. Dat, dat, dat is mooi. Dus je kunt al toch een beetje zien wat de concurrentie kan en doet. Uh, het zijn nog niet de Olympische Spelen, maar je weet straks in ieder geval wel wie er gaan. En wie, wie, uh, ja, wie je tegenstanders zijn. Dus dat is, uh, dat is mooi om, om die ontwikkeling te volgen. De bondscoach was dat van de zwemmers. Jacco Verharen in gesprek met uh, Bob van der Tak. En ging over de Swim Cup die morgen begint. Laten we even alles op een rijtje zetten. Tot nu toe halverwege de wedstrijden in de achtste finales van de Europa League. Die om 7 uur zijn begonnen. PSV tegen Valencia werd, uh, staat 0-0. Atletiek de Bilbao tegen Manchester United. In de eerste wedstrijd verloor Man United thuis al van het Atletiek de Bilbao. En het ziet ernaar uit dat United eruit gaat. Want bij Rus staat het 1-0 voor Bilbao door een doelpunt van Lorente. Terwijl toch uh, Manchester United met een sterke opstelling staat... met Young, met Rooney, met Giggs en Garrick en Digea op, uh, op goal. Oedinese AZ, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. U heeft het net kunnen horen. 2-1 voor Oedinese. AZ uh, speelt al vanaf de tweede minuut met 10 man... vanwege die rode kaart voor Nick Viergever... En de daaruit uh, volgende penalty. Daardoor staat het 2-1. Hanover 96 tegen Standaard. Daar staat het 2-0 is de wedstrijd 2-2. Dus het ziet er goed uit voor de Duitsers. Meer na het internationaal van 8 uur. Graag tot zo. Op 1. Radio 1. Waarom bent u het er niet mee eens? Staat dat hier los van? Heeft dat met elkaar te maken? Nou, ik kan u het antwoord wel pas voorschoten, hoor.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 Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Petit Le Nom op TV5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5 Monde.com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 De meest spraakmakende en hilarische columns uit spijkers met koppen. Van Wim Daniels, nu al derde druk. Dit is Radio 1.